11 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. In Duitsland treedt president Christian Wolf af. Dat melden verschillende bronnen in Duitsland. Tim de Wit, onze correspondent in Berlijn nu. Tim, wat weet jij over dat aangekondigde aftreden? Nou, rond deze tijd gaat er een persconferentie beginnen van president Woef. En inderdaad, zoals je zegt, alles wijst er wel op dat hij gaat aftreden. Gisteravond vroeg het Openbaar Ministerie om de onschendbaarheid van de president op te heffen. Nou, dat betekent dat ze voor het eerst echt een zaak tegen hem hebben. Ja, en het lijkt erop dat Woef daardoor inziet dat zijn positie niet meer te houden is. Kun je nog eens in kort uitleggen wat er aan de hand is? Nou ja, president Wolf wordt verdacht van omkoping eigenlijk. Het, het speelt al maanden. Uh, er zijn heel veel zaken tegen hem in de media geopenbaard. Uh, vriendjespolitiek, dat hij bepaalde vrienden heeft bevoordeeld... in de tijd dat hij minister-president van de deelstaat Nedersaksen was... een aantal jaren geleden... Nou ja, uh, dat lijkt zich allemaal op te stapelen. En uh, ja, op dit moment heeft zelfs het Openbaar Ministerie dus ingezien uh, dat er uh, echt de wet is overtreden. Tenminste, dat gaan ze proberen te bewijzen. Nou ja, en vandaar dat uh, waarschijnlijk dus zometeen een persconferentie gaat... Uh, of dat hij in die persconferentie zometeen gaat zeggen dat hij gaat aftreden. Ja. Is, is, er, is er ook al een opvolger voor hem? Nou, zover is het nog niet hoor. Uh, er is om half twaalf ook een uh, verklaring van bondskanselier Merkel. Uh, nou ja, die zou vandaag naar Rome reizen. Die reis heeft ze vanmorgen op het allerlaatste moment afgezegd. Nou, dat geeft natuurlijk ook wel aan dat het echt een zeer serieuze zaak is. En uh, ja, Merkel realiseert zich natuurlijk als geen ander dat ze er een heel groot politiek probleem bij heeft. als Wolf vandaag aftreedt. Tim de Wit in Berlijn. Ik zie dat uh, uh, bij die persconferentie, de, de plaats van die persconferentie, er nog niks gebeurt. Uh, nog geen mensen in beeld. Mocht dat tijdens dit bulletin veranderen... en mochten er uh, mensen gaan spreken... dan uh, komen we daar en bij jou uh, terug, Tim. Voor dit moment dank je wel. De omstreden moslimgeleerde Haytamal al-Haddad is in Nederland aangekomen. De sharia-geleerde doet vanavond mee aan een debat in de Bali in Amsterdam. Praat onder meer met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi.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 Als de geleerde in Amsterdam discriminerende uitspraken doet... kun je mogelijk strafrechtelijk aanpakken. Zo voegde minister Leers eraan toe. Dan gaan we even meeluisteren met uh, Duitsland... waar een persconferentie op punt van beginnen staat... naar aanleiding van het mogelijke aftreden van president Wolf. We luisteren even mee. Hij komt nu de zaal binnenlopen richting uh, spreekgestoelte... ...en het geratel is van de, de fotografen in de zaal... Die massaal Flitsen. President Wolf, nu aan het woord. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe burgerinnen und Bürger. Gerne habe ich die Wahl zum Bundespräsidenten angenommen... ...und mich mit ganzer Kraft dem Amt gewidmet. Es war mir ein Herzensanliegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Alle sollen sich zugehörig fühlen, die hier bei uns in Deutschland leben, eine Ausbildung machen, studieren und arbeiten, ganz gleich, welche Wurzeln sie haben. Wir gestalten unsere Zukunft gemeinsam. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft am besten entfalten und einen guten Beitrag zur europäischen Einigung leisten kann, wenn die Integration auch nach innen gelingt. Unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, braucht einen Präsidenten, der sich uneingeschränkt diesen und anderen nationalen sowie den gewaltigen internationalen Herausforderungen widmen kann. Einen Präsidenten, der vom Vertrauen nicht nur einer Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Bundesratspräsident Horst Seehofer wird die Vertretung übernehmen, Bundeskanzlerin Angela Merkel wird auf der so wichtigen Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt am Donnerstag der kommenden Woche sprechen. Wat die aanstaande rechtelijke klering aangeeft, Christian Wolff, de Duitse president, die zojuist uh, zijn aftreden bekend heeft gemaakt. Hij zegt er is uh, te weinig vertrouwen van iedereen. Een president moet uh, in binnen en buitenland en van alle burgers het vertrouwen hebben om het ambt goed te kunnen uh, uitoefenen. Dat vertrouwen dat is er te weinig. Tim de Wit in uh, Berlijn. Tim, uh, kan jij eens toelichten uh, wat, uh, wat Wolff daarvoor zei? Nou ja, hij, zei, hij begon te vertellen dat hij het ambt uh, in de periode die het heeft gedaan. Dat is pas anderhalf jaar geweest. Hij is pas op de, uh, juni 2010 uh, aangetreden als president. Uh, ja, dat, dat hij het een grote eer vond om te doen. En dat hij ook overtuigd is dat Duitsland natuurlijk een president nodig heeft. Uh, die aanzien heeft, hè, uh, en zoals je zelf zegt, uh, die heeft natuurlijk het vertrouwen nodig. Nou, in de afgelopen maanden, want deze zaak speelt al sinds half december... Uh, is, ligt hij voortdurend onder vuur, is uh, voortdurend twijfel uh, gegroeid over of hij... Uh, de positie van president, die staat in Duitsland boven de partij. Hij heeft een beetje een ceremoniële functie. Ja, dat moet natuurlijk iemand zijn met een echt een, een, een schoon uh, uh, blazoen. Daar, daar mag echt helemaal niets eigenlijk mis mee zijn. Het, die man heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie in Duitsland. Hij heeft lange tijd uh, zelf uh, zijn terugtreden uh, tegengehouden... want er waren al eerdere momenten in Duitsland. Uh, begin januari bijvoorbeeld was er een groot uh, tv-interview... Tv op de ARD en ZDF uh, met Woef... waarin toen ook al werd verwacht van... nou zijn positie niet meer te houden. Toen zei hij gewoon, ik ga door. Want uh, er is nog altijd geen gegronde reden om uh, terug te treden. Nou ja, die is er nu dus wel, uh, zoals ik eerder al zei... omdat uh, het Openbaar Ministerie gisteravond gevraagd heeft... om zijn onschendbaarheid op te heffen. Um, er zijn dusdanig veel zaken voorgevallen, vindt het Openbaar Ministerie... dat zij denken een hmm. zaak tegen hem te hebben. En hem dus misschien... Uh, uh, ja. Ja, uh, we kunnen veroordelen voor ja. eventueel omkoping. Nou ja, dat is voor een president natuurlijk niet vol te houden. Hij loopt nu weer de zaal uit. Het is uh, voorbij. De korte toespraak van uh, Van Wolf. Straks dan krijgen we dus nog een, uh, een verklaring van de bondskanselier van mevrouw Merkel. Dank je voor dit moment uh, voor je uitleg, Tim de Wit. Aan het einde van dit lange bulletin nog een weerbericht. Op veel plaatsen bewolkt, vooral in het zuidoosten van het land. Soms ook wat motregen. Noorden en noordwesten kan vanmiddag de zon doorbreken. Temperatuur stijgt bij een matige westenwind naar ongeveer 8 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Bij Alfa aan de Rijn is er een ongeluk gebeurd op de N11 in de richting van Leiden. en Daarom is de weg bij Alfa aan de Rijn afgesloten.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 met de behoornaar Plekkenhorst. Goedemorgen. Nederland raakt ernstig achterop in het onderzoek naar kanker. Ons rookbeleid is misdadig en de economie is belangrijker dan mensenlevens. Het zijn ferme uitspraken van hoogleraar Ton Berens. Deze maand neemt hij afscheid van het Nederlands Kankerinstituut... Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En ik praat zo meteen met hem. De prijs voor een liter benzine is nog nooit zo hoog geweest... 1,78 euro moet er gemiddeld worden betaald aan de pomp. En daardoor kost een volle tank voor veel mensen al meer dan 100 euro. Over oorzaak en gevolg spreek ik onze specialist Wim Oude-Wernink. En moet de wijkagent iets te zeggen hebben over wie er eigenlijk in de wijk komt wonen? Of heeft hij zich daar gewoon niet mee te bemoeien? Zoals iedere vrijdag. Zometeen meer berichten uit de flatwijk Vollenhoven in Zeist. En u mag natuurlijk meekijken. Surf naar de nog een paar uur en dan begint de carnavalsvakantie. Alhoewel, niet voor de Noord-Nederlanders, want die moeten gewoon nog een week naar school. Maar wat moet je nu doen als Brabander of Limburger met kinderen op zo'n school in Noord-Nederland? Moet je ze het carnaval onthouden of alle mogelijke moeite doen om de kinderen bekend te maken met carnaval als cultureel erfgoed? Ik vraag het aan Ton Duif. Hij is voorzitter van de AVS, de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het mogelijk om je kinderen, als ze inderdaad in Noord-Nederland op school zitten, mee te nemen? Nemen ...naar vier dagen carnaval of drie? Nou, op zaterdag en zondag wel. Ja. Maar op maandag en dinsdag niet. Nee. Want? Ja, de, de, we hebben in Nederland ervoor gekozen... ...om de voorjaarsvakantie um, te splitsen. Hè, in uh, Zuid en Midden die gaan deze week... ...en Noord gaat de week daarna... Um, ja, dat is al, al uh, een heel lang uh, staand beleid. Dat is in de tijd ingevoerd om uh, enorme drukte op de vakantiewegen en uh, ja, andere problemen te voorkomen als zoveel mensen tegelijk weggaan. Maar hoe dwingend is het dan? Kun je toch niet als school wellicht een uitzondering maken? Ja, kijk, een school zou... want dat staat, nee, dat staat niet zo in de wet... maar een school in Noord-Nederland zou kunnen zeggen... heel geven deze week ook iedereen, alle kinderen de week vrij. Maar dan gaat die school toch wel in de problemen komen... omdat... Dan zouden alle scholen dat moeten doen. Want als je zelf kinderen op een basisschool hebt... maar je hebt ook kinderen in het voortgezet onderwijs... of kinderen op verschillende basisscholen... Ja, dan komt u natuurlijk in hetzelfde probleem. Dan krijg je boze ouders waarschijnlijk. Dan krijg je ongetwijfeld, en dat, dat weten we ook uit ervaring wel... hele boze ouders, die zeggen, hoe kan dat nou? Want nou kan ik helemaal niet weg. Want voor mijn ene kind moet ik deze week uh, thuisblijven. En voor mijn andere kind moet ik volgende week thuisblijven. Zijn er veel klachten van ouders die hun kinderen graag mee willen nemen... maar dat niet kunnen omdat ze nou eenmaal die vakantie nog niet hebben? Nou, dat, dat, dat krijgen wij niet zo te horen. Uh, dat zullen er ongetwijfeld wel zijn, maar ik denk dat heel veel ouders dat ook al weten. Kijk, het is natuurlijk ook wel al zo: als je nou het zo belangrijk vindt, als je in Amsterdam of in Groningen woont, dat kinderen eens een kees van carnaval zien. Zou ik zeggen, kom dan op de zondag gezellig naar de optocht kijken in het zuiden. Zaterdag zijn er vaak ook allerlei activiteiten. Dan kun je je kind daarmee laten kennismaken Als je vindt dat dat als cultureel erfgoed van belang is. Ja, maandagmorgen moeten ze toch gewoon om half negen op school zijn. Ja, een zuideling, zou zeggen. Ja, met carnaval duurt nog twee dagen langer dan ik mijn kinderen mee kan nemen. Ja. Ja, ja, ja. Dan, dan zou ik zeggen: dan moet je naar het zuiden komen wonen. Het is hier prachtig wonen in het zuiden. Is er over te onderhandelen? Kan je misschien inderdaad met de juf of meester uh, toch wellicht een beetje wielen en dealen dat je je kind toch mee mag nemen? Nou, de, gelukkig gaat de juf of meester daar niet over. Want uh, daar gaat de leerplichtambtenaar over. Uh, en als die daar toestemming voor zou geven, dan zouden ze dat zelf aanvragen, wat ik uh, zeer onwaarschijnlijk acht. Ja, dan, dan kan de school zeggen van oké, okay, uh, dan mag je weggaan. Maar waar, waar en wanneer moeten die, da die dagen dan worden ingehaald? Want ja. Ja, dat is natuurlijk wel de consequentie. Als je deze week uh, uh, vrij krijgt, dan moet je uh, volgende week inhalen. Ja, of misschien gewoon niks zeggen en je kind ziek melden. Ja, maar dat uh, uh, valt niet te controleren. Dat doen wij ook niet. We gaan uit van de eerlijkheid van ouders, tenzij wij... Nou ja, zo, zo duidelijke aanwijzingen hebben dat we uh, bij de neus genomen worden. En dan gaat de school meestal wel een melding doen bij de leerplichtambtenaar. van nou, we hebben daar ernstige twijfels over. Dus dat, dat wordt, wordt nog drukke dagen? Dat niet alleen met carnaval, maar dat zie je ook vaak met de zomervakantie uh, of andere vakanties, dat uh, de kinderen al twee of drie dagen eerder dan zogenaamd ziek zijn en ondertussen al in, uh, in het zuiden zitten. Zodat ze inderdaad mee kunnen met papa en mama natuurlijk. Uh, ja, we gaan ook naar de wintersport. Zijn of naar, op vakantie gaan. Precies, maar wintersport is natuurlijk niet echt iets wat tot het Nederlandse cultureel erfgoed behoort dan weer. Ja, maar uh, ik weet niet of carnaval dat zou horen. Uh, als, als het een echte nationale feestdagen zouden zijn, zou iedereen vrij zijn. Nou, dat, dat, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Ik denk dat carnaval vooral een traditie is in het zuiden, in het noorden uh, wordt het ook wel gevierd, maar toch wel minder denk ik. Ja, en het zijn keuzes die je moet maken en ja. wij hebben daar nou in ieder geval niet zo voor gekozen. En uh, ze echt uitroepen tot officiële vrije dagen, die carnavalsdagen? Ja, ik denk dat uh, <laughs> daar wij, godzijdank, gaan wij daar niet over. Hè? Uh, want... Maar zou u het willen als zuiderling? Nou ja, uh, we, kijk, we moeten toch met z'n allen een bepaalde arbeidsproductiviteit houden. Dus dat, dat betekent dat je toch elders weer dagen moet inleveren. Want uh, Nederland heeft natuurlijk al relatief veel vrije dagen. En dan komen al die Noord-Nederlanders uw kant op natuurlijk ook. Ja, maar goed, ze zijn van harte welkom, als ze zich netjes gedragen. <laughs> Ton Duift van uh, de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. Hartelijk dank. Okay, dank en dank fijne dagen. Dag. Ja, dag. De Vrijdagochtend, tijd voor berichten uit de wijk Vollenhoven in Zeist. Daar woont een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking... in vijf verschillende flats. Verslaggever Joost Wilgehof, jij volgt alle belevenissen daar. Waar ga je het vandaag over hebben? Ja, over de mogelijkheden om preventief... Potentiële overlastveroorzakers te weren. Zijn er veel mensen die overlast veroorzaken in volle ogen? Nou, veel. Dat is altijd de vraag. Wanneer is het uh, te veel? Hè? Die vraag die stelt uh, wijkagent Anne Donnema zich ook. Maar wat hij zag, graag zou willen is dat hij, dat hij meer zicht krijgt op die potentiële overlastveroorzakers. Uh, Een soort screenen, zeg maar. Screenen, dat, dat zou hij wel willen. Hij doet het af en toe. Uh, maar hij wil dat iets vaker. Maar dan moet hij zowel de woningcorporatie als de gemeente meekrijgen. En dat is niet altijd even makkelijk. Welke overlast komt hij dan echt specifiek tegen? Nou, wat het meeste voorkomt uh, daar zijn inbraken in auto's. Uh, twee keer per week uh, gemiddeld. Maar dat was ooit veel meer. De laatste tijd zijn er ook wat meldingen van handel in harddrugs, uh, En verder zijn er af en toe wat uh, vernielingen. Zoals uh, wel te zien was in de elflet. flat We lopen even naar de kelder. Oh, hier een dichtgetimmerde liftschacht. Ja, vlak voor het weekend is deze lift opengebroken. Maar hier stonden er dus nog goed in en die hebben ze van het weekend hebben ze die weggenomen. Dus dat is op zich wel zonde, want er is, nou ja, zoals je ziet, behoorlijk veel schade uh, aangericht. Maar goed, we hebben zicht op daders. Ja? Ja. Uit de buurt? Het zijn wel mensen uit de wijk, ja. Ja. ja. Het zijn bekenden van de politie? Nee, we hebben camerabeelden. We hebben camerabeelden. Daar hebben we een herkenning op. Ja, goed, ik hoop dat ze binnenkort binnen zitten. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Nu is het de laatste week. Gaat het vooral over uh, vermeende overlast door Polen. Allemaal in gang gezet <laughs> door de website van de Partij voor de Vrijheid. Als jullie uh, nou hier uh, Polen hebben die hier willen komen wonen. Worden die gescreend? Nee. Als je inschrijft en je bent aan de beurt dan, dan krijg je een woning. Ik heb wel eens meegemaakt dat er een advies is aangevraagd. Van, ja luister, we hebben hier bewoners, wat is jouw advies hierop? Die krijg je dan van de, van de woningbouwvereniging? Ja, ja, en daar heb ik destijds ook een negatief advies op gegeven. Dat waren mensen vanuit Utrecht. En die hadden zelf behoorlijk overlast van jongeren daar. Die zouden dan in aanmerking komen voor een woning hier op Vollenhoven. Toen ben ik die mensen even gaan ja, screenen, bekijken bij ons in het systeem. En daar bleek dus ook een uh, verhaal achter te zitten. mevrouw zou uh, mogelijk in de prostitutie zitten... en uh, meneer zou uh, kennelijk iets uh, op het gebied van de opium doen. Tieren, Ja, nou ja, goed. Ja, ook oh, soort dingen. Hein? En uh, daarvan heb ik toen gezegd van, nou luister, dat, dat, dat kunnen we er op dit moment uh, in de wijk niet bij hebben. volle hoven is natuurlijk een lagere huurprijs. Dus je krijgt een bepaalde categorie mensen. En waar het ja, ons toen om ging, en dat is de discussie die er dan gaat van... Wanneer mag je nee zeggen? Kijk, naar de inbraak in de auto's bijvoorbeeld. En je weet gewoon dat je een aantal mensen hier al hebt uh, die ermee bezig zijn. En je krijgt dan een advies van iemand, ook met diezelfde antecedenten, dan mag je dan zeggen van ja, die hoef ik er op dit moment even niet bij. Wat vind jij? Als blijkt dat mijn cijfers aan het stijgen zijn, onze, onze cijfers, de aangiftes en de meldingen, dan is er werk aan de winkel en dan zou je dat op alle kanten moeten proberen aan te pakken. En dan, ja, dan heb je kans dat ik dus een negatief advies geef. En nogmaals, dat zeg ik dan ook altijd bij die mensen er zelf bij. daar ga ik dan ook vaak mee in gesprek. Van God, je luistert, het is niet zo dat ik in onderdak wil weigeren. Maar even niet hier in over. We wonen natuurlijk vrij dicht op elkaar. En toch is het opvallend dat de sociale controle hier... die is beduidend minder dan in een reguliere woonwijk. Nou, daar wordt veel meer op elkaar gelet. En zou je bij wijze van spreken zo iemand dan in een reguliere woonwijk plaatsen... zou dat voor zichzelf ook beter zijn. Voor die persoon? Voor, ja, voor die persoon, hè, voor de wijk, maar ook voor de persoon zelf. Dat noem je dan een, een stukje afbreukrisico. Eh, want de kans ja, van, van dat afbreukrisico wordt dan een stuk minder. Ja, Joost, dus eigenlijk zegt deze wijkagent Doddema... dat je autokrakers beter niet kunt huisvesten in een wijk... met, met ja, weinig sociale controle. Hoe zit dat dan? Ja, de kans dat hij dan weer uh, in de fout gaat, die, die wordt dan groter. En uh, ja, dat uh, ja, wil hij toch liever voorkomen. Ofwel, als het aantal auto-inbraken stijgt in de wijk, zegt hij... en ik zou weten dat een nieuwe bewoner daar ook een handje van heeft... dan wil ik liever dus niet zo iemand uh, in mijn wijk hebben. Ja, kon hij dan ook aangeven bij hoeveel autokrakers de grens bereikt is? Nee, het is niet zo dat hij een uh, grafiekje heeft, zegt hij. van, uh, nou, Bij zoveel autokrakers uh, is de leefbaarheid van de wijk ineens uh, ondermaats... Het is, uh, uh, ja, Joost, ik ga even onderbreken. Het ja. is 19 over 11. 9 Megens Kom binnen met nieuws. Dat klopt. Treurig nieuws. Schrijver, journalist en programmamaker Aniel Randas is overleden. Het heeft het mediabedrijf MTNL, waar hij programma's maakte, voor de VPRO bevestigd. Aniel Randas overleed gisteren op zijn 54ste verjaardag. Tot zover dit extra nieuws. Ja, Joost, we hadden het over uh, wijkagent Doddema... die een beetje wil aangeven bij hoeveel autokrakers dan wellicht de grens bereikt is... wanneer hij echt zegt van ja, dit kan niet meer. Maar um, hij heeft niet echt uh, uh, ja, harde cijfers of een grafiekje daarvoor. Nee, het is, het is geen wiskundige berekening. En uh, het, het gaat dus echt niet alleen om die cijfertjes. Op het moment dat ik zou gaan zeggen van luister, bij twintig personen gaan weigeren... dan ga je het dus laten leiden door de cijfertjes... Je moet kijken wat is het beeld van de wijk wat is, het? wat is er actueel. En daar moet je op reageren volgens mij. Niet, je, je kan geen keiharde cijfers noemen volgens mij. En dat is op zich ook wel de interessante discussie ervan. Van ja, wanneer, wanneer is het genoeg? En bij welke feiten? Hè? Nou, dat is op zich, is op zich wel een, een mooi voorbeeld wat ik daarover kan geven. Ik heb een keer een verlofadres gekregen van een gedetineerde die Bougainse verlof hier brengt. Dat was een wat zwaardere persoon, zeg maar. En, en In de zin van wat... Uh... Ja, ook op het gebied uh, ja, van een ge georganiseerde misdaad. Die heb ik juist een positief advies gegeven. Die mocht hier zijn verlof doorbrengen? Ja, en uh, die, die heeft hier uh, zelfs een woning gekregen. Uh, ja, die man die vroeg me dat zelf ook. Hij zei, van, ik had niet verwacht dat ik hier een adres zou kunnen krijgen. En dat heb ik eruit gelegd. Ja, luister, het is heel simpel. Of je hebt je straf gehad en je bent ermee gestopt. Mocht het niet zo zijn en diegene gaat er wel, kies er wel voor om mij door te gaan, heb ik daar eigenlijk geen last van in de wijk. En ook en waarom... die mensen hebben onderdak nodig. En hoe weet je dan zo zeker dat zo iemand zijn stoepje niet gaat vervuilen? Ja, dat weet je nooit zeker. Maar goed, het is wel gebleken dat we van die meneer nooit geen last hebben gehad. En dat is al drie jaar terug. En woont hij nog steeds? Weet ik niet eens meer. Ik ga hem dan op een gegeven moment, als het rustig is, ga ik er ook niet meer in de gaten houden. Nee, dan is het goed. En nu zijn er in, elders in het land zijn er zogenaamde screeningsgebieden. Hè? Als daar mensen komen wonen, wordt er per definitie gescreend. Zou Vollenhoven wat jou betreft zo'n screeningsgebied moeten zijn, kunnen worden? Ik, ik zou daar denk ik wel voorstander van zijn. Er zijn convenanten voor, dat is een voorbeeld geloof ik in Amsterdam. Kijk, Vollenhoven is gewoon in die zin een aandachtswijk. Ik zeg geen overlastwijk, het is een wijk die continue aandacht en zorg nodig heeft. Ja, als je op die manier misschien uh, een stuk duidelijkheid kan krijgen. Een, een mooier beleid. Hè, uh, in de vorm van een convenant. Dan, dan, dan ben ik daar wel voorstander van. Ja, een convenant, uh, Joost. En Roma zegt het ja. al. Ja, maar wat bedoelt hij er nou precies mee? Er bestaat ook een zogenaamde convenant screening van aspirant huurders op overlast. En dat is dan een afspraak tussen gemeente, woningcoöperatie en de politie. En het heeft de bedoeling om te voorkomen... dat die overlastgevende bewoners zich in een bepaalde wijk uh, kunnen gaan vestigen. En je hebt bijvoorbeeld in Den Bosch, in het Zeeuwse Veren... en in Rotterdam wordt dit convenant al gebruikt. En of het werkt, horen we uh, komende week in het Joop-debat. Want uh, dan praten we erover door. Joost Joost Wilgenhof. Is kanker besmettelijk? Nee, maar het kan alleen over aan je familie gegaan worden door je DNA. Veel mensen zijn bang voor kanker. Maar gelukkig wordt er steeds beter onderzoek naar gedaan. En steeds beter te genezen. Het hoopvolle slot van een spreekbeurt over kanker door een basisscholier. Minder hoopvol is de internationaal vermaarde kankeronderzoeker professor Tom Berens. Hij waarschuwde begin deze week dat het Nederlandse kankeronderzoek... ernstig achterop dreigt te raken. Tom Bernds nam deze maand afscheid als voorzitter... van de Raad van Bestuur van het Nederlands Kankerinstituut. Hij is vanochtend bij mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Nederlands onderzoek raakt achterop. Dan denk ik, ja, dat zal wel komen door de bezuinigingen. Nou ja, het is inderdaad de financiering die daar een belangrijke rol speelt. Um, de kwaliteit van het Nederlands onderzoek is, is prima. Is ook eigenlijk nu nog prima... Maar met de plannen die de, die de overheid heeft, is er alle reden tot zorgen. Uh, overigens niet alleen voor kankeronderzoek, maar voor het hele onderzoeksgebied. En, en kanker is er daar een van, en een belangrijke. En wat zou dit concreet betekenen? Wat zouden we bijvoorbeeld straks niet meer kunnen doen? Nou ja, dat kun je niet precies voorspellen. Op het moment, uh, het onderzoek levert nieuwe inzichten in en nieuwe methodes. En uh, pas wanneer je iets gevonden hebt, kun je kijken of je dat toe kunt passen. Dus je kunt niet zeggen van... Uh, als wij in de uh, komende twee jaar zoveel bezuinigen op, op, op onderzoek... dan gaan er zoveel meer mensen dood. Dat, die directe relatie is er helaas niet... omdat er natuurlijk heel veel onzekerheden over zijn. Maar het is ook zo dat we weten... Dat onderzoek iets oplevert en dat ook in de laatste tien jaar een geweldige vooruitgang is geboekt. Die ook aanleiding heeft uh, ge uh, gegeven tot nieuwe behandelingen die, uh, ja, die een verschil maken. En ja, juist in zo'n situatie wil je dat natuurlijk uh, vol kunnen blijven houden. Welke behandelingen zijn hoopvol? Van u zegt ja, daar moeten we echt mee verder. Nou ja, wat met name er zijn veel nieuwe medicijnen op de markt gekomen. Uh, die heel specifiek werken. Uh, daar waren we ook heel hoopvol voor, dat, dat dat een groot verschil zou maken. Dat maakt het soms ook, maar het blijkt toch dat uh, ook als patiënten initieel heel goed reageren, vervolgens de ziekte toch weer terugkomt. En dat betekent dat we naar combinatiebehandelingen toe moeten, meerdere medicijnen tegelijk, die uh, voorkomen dat dit soort resistentie ontstaat en ja, dat, dat vereist onderzoek, om te zien wat precies de achtergrond is van die resistentie... zodat we de juiste combinatie van middelen kunnen geven aan patiënt. Het aantal kankergevallen neemt nog altijd toe. Ja, dat, is een, dat neemt substantieel toe... Uh, op dit moment zijn dat er uh, ongeveer 100.000 per jaar. En dat zal in 2020 zullen dat er 125.000 zijn. Uh, dat is overigens voornamelijk gerelateerd aan de vergrijzing. Want ja, kanker is natuurlijk toch voornamelijk een, een, een ziekte van, van, van oudere mensen. Uh, ja, en In een paar andere ge uh, gebieden uh, zijn er kankers die iets meer voorkomen. Maar er zijn er ook die afnemen. Dus het is primair de vergrijzing. En daarnaast... Maar nog meer oorzaken zijn die er ook? Nou ja, er zijn meer oorzaken. Die hebben natuurlijk met leefgewoonten... Maken. En daar is, een, uh, daar is ook best wel een redelijke zorg over. Uh, en, en, en de grootste kankerkiller is uiteraard roken. Waarbij 30% van de, kanker, of de mensen die overlijden aan kanker, is het gevolg van roken. En uh, als je van de andere kant kijkt, het aantal mensen dat aan roken overlijdt, dat is nog veel groter. Omdat ook hart- en vaatziekten een belangrijke uh, verhoogd risico is bij rokers. En we praten dan over bijna 20.000 mensen per jaar. Dat is een grote groep. En dan zult u ook wel niet uh, enorm enthousiast zijn... over het Nederlandse rookbeleid. Nee, daar ben ik zeker niet enthousiast over. Wat uh, zijn uw bezwaren? Nou, de bezwaren zijn... dat we stappen achteruit zetten. Uh, het punt is dat we eigenlijk precies weten... wat we moeten doen om het roken terug te dringen. Daar is in het verleden veel onderzoek aan gedaan. Daar hebben wij geen uh, onderzoeksmiddelen voor nodig. D dit is meer een kwestie van uh, politieke wil om uh, wat we weten toe te passen. En er zijn ook veel landen die dat doen. Uh, internationaal is daar ook een verdrag voor getekend. Wat, wat... doen die andere landen bijvoorbeeld dan wel dat wij niet doen? Wat andere landen beter doen, is: uh, het, het is een pakket van maatregelen. Dus het is zowel de prijs van, uh, van de sigaret, het is de reclame op de sigaret... het is waar je die kunt krijgen... En het is natuurlijk het rookverbod. En het is voorlichting en het ondersteunen van mensen... bij het stoppen met roken. Ja, Waar laat Nederland dan nu de grootste kansen liggen? Nou ja, bijna op al die punten. Ja. <laughs> en... Rokers zullen zeggen, we zijn steeds meer gaan betalen. Die, die, die tekst op die pakjes zijn ook niet al te vrolijk. We mogen in cafés al niet meer roken, behalve de kleintjes dan. Nou ja, maar er is een groot verschil wanneer je dat niet rookt... in kleine cafés. Je ziet dat daar toch een glijdende schaal is in Nederland. En... Uh, dat beleid zou je gewoon streng moeten handhaven. En dat scheelt al een stuk. Maar daarnaast, die prijs lijkt wel hoog. Maar je moet dat zien in relatie tot wat iemand redelijkerwijs kan besteden. En dan is de prijs helemaal niet zo hoog in Nederland, ja wel wanneer je het vergelijkt met een derde wereldland, maar niet voor hoeveel pakjes sigaretten de gemiddelde persoon zich zou kunnen veroorloven. Met andere woorden, er uh, en datzelfde geldt voor ja waar je de sigaretten kunt krijgen, de is automaten, verkooppunten en Eerlijk gezegd, die uh, reclame op de, op, de, op de pakjes, ja, die kunnen nog heel wat uh, aanmoedigender zijn om uh, met roken te stoppen dan nu het geval is. Maar er zijn afspraken over gemaakt en als ik mijn afspraken niet nakom, dan word ik bijvoorbeeld op mijn vingers getikt. Zou dat ja, bij deze nou, minister dat is, ook kunnen? Is, is, is inderdaad grappig, want Nederland heeft dat verdrag ook, uh, ook geratificeerd en... Uh, zegt ook eigenlijk doodleuk. Dat kun je op, het, op, een, een, op een van de websites van VWS zien. Ja, we houden ons daar nog niet aan. <laughs> en, uh, punt. Punt. En... en Ten koste van, van duizenden mensenlevens. En dat kan natuurlijk een, een, een ministerie van Volksgezondheid niet menen. Kunt u daar iets tegen doen, u als professor Tomlijans? Nou, als... nou ja, ik als persoon, dat, ja. dat moeten we nog even zien. Maar ik hoop dat met een aantal organisaties... zoals KWS, Tivoro, et, et cetera... Dat, dat we wel degelijk een, een vuist kunnen maken. En aan de ene kant uh, ja de politieke... Uh, de politiek toch mobiliseren hiertegen. En, en, en anderzijds ook uh, naar juridische procedures kijken. Want als, een, als een, uh, een staat zich niet aan een verdrag houdt... dan uh, moeten er ook mogelijkheden zijn om uh, ze op het matje te roepen. Een gang naar de rechter, bijvoorbeeld. Dat, de gang, dat zou een gang naar de rechter zijn, maar dat moet zorgvuldig onderzocht worden... Wat, wat, hoe dat nu best gedaan kan worden. Maar dat, dat moeten we niet schuwen. Uh, kijk, het treurige is natuurlijk dat... Uh, het hoeft niks te kosten aan de overheid. Want bijvoorbeeld wanneer de accijns verhoogd zal worden... dan bereik je voor een deel het effect. Daar kun je zelfs een aantal van die andere maatregelen... ook voor, van financieren. Ja. Dus... De economie is hier niet zo'n uh, zo, zo goed argument eigenlijk. En, uh, dus er is alle reden voor deze minister om uh, hier nog eens een keer goed naar te kijken. En stel dat we nu deze dingen wel netjes gaan opvolgen... en we gaan ook onze leefgewoonten aanpassen... is er dan, zoals in de spreekbeurt van de basisscholier... aan het begin van dit gesprek, toch nog hoop dat dat kanker uiteindelijk een ziekte wordt... die we wel kunnen genezen, die goed ja, uh, te, te behandelen is. Is natuurlijk nu ook deels al, maar N nou ja, denkt u we... van... ik neem nu afscheid maar wel met een hoopvolle boodschap? Ja, ik ben wel hoopvol. We hebben, we, hebben, we hebben ongelooflijk veel geleerd. En ik denk dat we uh, terug kunnen dringen door preventie... in een veel bredere uh, serie maatregelen, overigens ook voor andere uh, gewoontes. Maar daarnaast worden onze behandelingen beter. We detecteren kanker eerder. En uh, ja, dat maakt het ook automatisch beter behandelbaar. Dus in dat opzicht uh, ben ik wel optimistisch. Professor Ton Berends van het Nederlands Kankerinstituut... Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Wie leeft er straks nog lang en gelukkig? En tanken kost een rip uit je lijf. Dat zometeen. Nu eerst het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Schrijver, journalist en programmamaker Aniel Randas is overleden. Dat heeft het mediabedrijf MTNL, waar hij programma's maakte voor de VPRO, bevestigd. Randas overleed gisteren op zijn 54ste verjaardag.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 Volgens de Griekse staatstelevisie heeft de minister van Cultuur... zijn ontslag aangeboden naar aanleiding van die inbraak. En Guus Hiddink heeft een nieuwe club. Hij wordt trainer van ANSI in de Russische deelrepubliek Dagestan. Hij neemt Ton du Chatignier en Jelko Petrovic mee als zijn assistenten. Hiddink werd al langer in verband gebracht met ANSI. Maar tot nu toe kwam het niet tot een akkoord. Dat is over de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Leidsendam en Zoetelwoudendorp staat 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan het beste omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. De A35, Enschede Zwolle, is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Nijverdal. Bij Nijverdal is de, uh, de N35 in beide richtingen dicht. En de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden, daar is ook een ongeluk gebeurd. Bij Alfa aan de Rijn is de weg afgesloten. Oh. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. De financiële crisis dat raakt ons allemaal. De buurt gaat achteruit, want de helft is illegaal. Maar als Ahmed nou verhuist, dan wordt mijn huis veel meer waard. Dus ik zeg: dank je. Heer. Oh, God, Jezus, het raakt helemaal niet naar. De Dank je Geert. Het zou zomaar eens de carnavalskraker van het jaar kunnen worden. Mogelijk herkende u de zangeres niet, maar het was toch echt Nieuwkoen Jegli, De bekende actrice en schrijfster van Turkse komaf. En ik heb haar aan de telefoon. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Een carnavalskraker over Geert Wilders. Je zou toch eigenlijk denken, nou, moet die niet worden doodgezwegen? Nou nee, ik vind dat de media hem eerst hebben gecreëerd. Ze hebben gewoon een Frankenstein gecreëerd. Die man hoefde te roesten of boer of baat roepen en het was nieuws. Als hij naar een televisieprogramma kwam, was het nieuws. Kwam hij niet, werd het ook nieuws. Dus de media heeft hem gemaakt. En nu hij er is en 18% van de stemmen heeft en zijn stem flink laat horen wereldwijd, vind ik juist dat we hem juist nu niet moeten stilzwijgen juist iedereen even moeten wakker schudden om tot nadenken. En dit is de manier om iedereen wakker te schudden? Nou, ik vind wel, kunst is wel de beste kogel dat je kunt werpen om mensen te bewegen tot, tot, tot nadenken. En, uh, en ik heb bewust een carnavalslied gemaakt omdat ja, carnavalslied bij voorbaat al niet wordt geluisterd. <lacht> en dat is helaas nu wel een tendens in het land. Men volgt de beweging van de massa, maar niemand luistert. Maar als maar niemand is... luistert, gaat de boodschap dan niet verloren? Nou, de bedoeling is dus juist dat men na het carnaval, dus ik heb het gebruikt als metafoor, dat men het juist wel luistert. Ik bedoel, als mensen met het carnavalslied uh, de Polonaise gaan doen, dan denk ik niet dat men daar uh, echt naar de woorden gaat luisteren. Iedereen is wel meegenomen, maar mensen die op de radio echt naar de tekst luisteren en als uh, het volledig wordt uitgezonden en men luistert ernaar, dan weten ze echt wel wat voor een uh, bericht hierachter zit in het liedje tot nadenken. Maar mensen in het zuiden zullen waarschijnlijk alleen maar dankje Geert horen, dat het er nu natuurlijk echt bovenuit springt. En in Polonaise daar lopen de komende dagen. En denken van, uh, dank je Geert, overal dat zingen. En dan wordt het misschien wel meer een geuzenlied dan, dan ja, ja, een protestlied. Nou, het, laatste, het is ook geen protestlied. Het is echt een lied dat, dat we met lol naar elkaar moeten luisteren en elkaar serieus nemen. Het laatste couplet is met 15 miljoen mensen leven we met z'n allen in een stukje land. En, uh, het, het, zo, het leek het paradijs, maar dat werd door jou niet getolereerd. Jammer, Geert. Jammer, Geert. Zo eindigt het. Dus uh, als mensen zouden meezingen, dan zouden ze ook uh, jammer, Geert, uh, couplet meezingen. En dan zullen ze echt wel weten waar het over gaat. En dat tot het eind uitluisteren dus? Ja, heel graag. Ja. Zelf wordt er zelf ook nog carnaval gevierd door u? Nee, nee, nee, nee, ik ben niet echt een carnavalganger. Maar ik vind het wel, toen ik op mijn tiende naar Nederland kwam, vond ik het wel heel bijzonder. Dat had ik nog nooit gezien. Dus het, het heeft wel iets, het Polonaise, het is een soort eenheidsgevoel. En dat is heel raar. We hebben allemaal de drang naar die eenheid en ondertussen raken we mijlenver verwijderd van elkaar. En is het niet het ras of het geloof? Is het wel uh, een mening of een gedrag? Uh, we zijn vergeten om elkaar lief te hebben in ons verschil. Dank. Nieuw Boenjerli. Graag gedaan. Dank. We hoort op dit moment. Ja, in Tijdgeest, daar gaan we het namelijk over hebben... blogt Simone Wijmans over digitale ontwikkelingen. En vandaag hebben, heeft zij een online inspiratieprikbord. Het behoort op dit moment tot de sociale media... waarover veel wordt gezegd en geschreven. Pinterest, zeg maar een online prikbord. Tekstschrijver en blogger Kirsten Sikkema schreef op haar blog... dat ze al een tijdje driftig aan het pinnen is. En met flappentappen heeft dat niks te maken. Um, Pinterest is eigenlijk een nieuw uh, social medium... Uh, mensen die, uh, die kunnen daar allerlei uh, prikboorden op aanmaken. En daar kunnen ze eigenlijk foto's en video's plaatsen um, die zij interessant vinden. Ik ben zeker fan. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Het is, uh, het is een heel visueel medium. Uh, hè, mensen die plaatsen de foto's uh, die zij mooi vinden, die plaatsen zij erop. En uh, net zoals met andere social media gaat het ook een beetje om delen. Uh, als je een bord van een ander heel mooi vindt, dan kun je die volgen. En de foto's of de pins die uh, mensen daar plaatsen en die jij ook interessant vindt, die kun je dan weer repinnen, waardoor je ze ook weer deelt met jouw eigen volgers. So, what is Pinterest? Simply said, Pinterest is a virtual pinboard. It's a place to organize and share things that catch your eye on the web. Op YouTube zijn verschillende uitlegfilmpjes te vinden over Pinterest, zoals deze ondanks concurrentie van andere prikboardsites sites zoals supply.com of nugi.com poort Pinterest op dit moment tot de snelst groeiende social media. En net als op Twitter zijn er populaire mensen die veel gevolgd worden, zoals de Amerikaanse stiliste Christina Martinez of de Pinterest pagina van Perfect Palette waarop bruidjes allerlei ideeën vinden voor een huwelijk. Liefhebbers van architectuur kunnen inspiratie vinden... bij de online prikboorden van Evan Sharp, een van de oprichters van Pinterest. En ook Kirsten Sikkema breidt haar prikboorden langzaam uit. Ja, Ik heb verschillende pinboards. Ik heb er nu denk ik uh, zes of zeven. Eén um, pinboard is bijvoorbeeld, um, nou, die heeft de titel Places I Love. Dus dat, uh, die bevatten voornamelijk reisfoto's... en uh, yeah, foto's van landen waar ik ooit nog heen zou willen gaan. Ik heb ook een uh, pinboard genaamd um, nou ja, Random Things I Love. Dus, dus ja, gewoon de gekke foto's die ik tegenkom en die ik echt nou, te gek vind, die plaats ik daar ook op. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een uh, pinboard die uh, deel ik samen met vijf uh, collega's van mij. En die gaat over Groningen. En daar po uh, posten wij dan ja, de foto's op en de, de interessante video's uh, van Groningen die wij leuk vinden. Want wij wonen en werken in Groningen. Pinterest is niet alleen interessant voor mensen die inspiratie zoeken of mooie producten. Ook bedrijven hebben grote interesse. Ja, je ziet ook uh, dat ondernemers, hè, mensen met webwinkels... Uh, dat die ook op, uh, op Pinterest uh, terechtkomen. En die dat eigenlijk gebruiken als een soort van extra uh, etalage... voor hun, hun, hun artikelen. Marta Pakowska kan dat bij Ze werkt voor de Nederlandse afdeling van Etsy.com. Een internationale marktplaats waarop webwinkels... zelfgemaakte en vintage spullen verkopen. Etsy was drie weken geleden een van de eerste die bij elk product... een zogeheten it knop plaatste. Als je daarop klikt, verschijnt een product dat je mooi vindt... automatisch op je eigen Pinterest-pagina. Voor kleine webshops is dat erg belangrijk, zegt Pakowska. Heel specifiek voor, voor webshops. De kleine webshops op het internet is het heel belangrijk... omdat zij vaak producten verkopen van een beeld. En uh, Pinterest verzamelt beelden... Uh, waarbij de mooiste beelden vaak aangeklikt worden en uh, heel veel traffic naar de site toe brengen. Dus het is heel uh, belangrijk in, in het geval van, van dat je goede beelden hebt om Pinterest te gebruiken. Door het invoeren van de Pinterest-button is het aantal bezoekers van de webshops op Etsy gegroeid, vertelt Marta Pakowska. Het nieuwe social media fenomeen is volgens haar dan ook geen hype, maar een blijvertje. Ik uh, denk zeker dat het een blijvertje is. Dat heeft het uh, tot nu toe ook bewezen. Het heeft ook een veel... Uh, De mensen zijn veel meer betrokken bij zoiets als Pinterest dan bij Twitter. Dat zie je doordat er veel meer... Um, uh, repint wordt in plaats van geretweet. Uh, en dat, ja, dat geeft al aan dat het uh, wel iets is wat blijft. Ik denk ook dat het gewoon een... waar het bij Twitter heel vaak gaat om... om uh, hoe zeg je dat vernuftige zinnen te maken... gaat het bij Pinterest zo... Dat je zo mooi mogelijke beelden van het beeld van het uh, web afplukt en dat laat zien in een collectie. En ik denk dat het gewoon iets is wat, wat gewoon uh, naast uh, Twitter of wat dan ook kan blijven bestaan. Zij Marta Pakowska van Etsy. Je zomaar inschrijven bij Pinterest is er voorlopig nog niet bij. Want er is namelijk een wachtlijst van soms een paar dagen. Of je moet iemand die al lid is vragen je uit te nodigen. Alle informatie over tijdgeest is te vinden op de website van de gids.fm onder het kopje Tijdgeest. ZEMBLA Zembla geeft vanavond een helder inzicht in de grote problemen rond de pensioenen. In de uitzending is te zien hoe de pensioenfondsen groot zijn geworden... door het jarenlang premiebetalen van werkend Nederland. En hoe ze ongelooflijk veel van dat geld weer gewoon zijn kwijtgeraakt. Frans Glissenaar van Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen ligt ergens in de 90 maar een paar jaar geleden was het nog 250 Hoe zit het ook alweer met die dekkingsgraad? Uh, ja, de dekkingsgraad is eigenlijk een uh, soort graadmeter... voor de de verhouding tussen wat een pensioenfonds in kas heeft... en wat ze in de komende jaren moeten uitgeven aan pensioenuitkeringen. En als dat precies klopt, dan is het 100%. Maar als het onder de 100% is, dan betekent dat dat ze eigenlijk te weinig geld hebben. En hoeveel geld is er verdampt? Uh, ja, wij laten in onze uitzending in ieder geval zien... dat er uh, bij de beurscrash in 2002 50 miljard uh, uh, is uh, vervlogen in... Uh, en bij de beurscress in 2812 miljard. En uh, daarnaast uh, is er in de jaren negentig ook nog uh, allerlei geld uit die kassen gehaald. Uh, bijvoorbeeld door bedrijven die uit het bedrijfsfonds, uh, uh, pensioenfonds geld hebben gehaald. Maar ook door de overheid die bij het ambtenarenpensioenfonds uh, een greep uit de kassen heeft gedaan. Omdat men uh, dat geld nodig had. En bovendien is, is er jarenlang eigenlijk ook te weinig premie betaald... omdat men dacht, ja, er is, er is, er is genoeg geld. Dus uh, dat is fijn voor de werknemers als ze wat minder premie hoeven te betalen. Ja, nu iets minder natuurlijk. Wie, wie heeft hier schuld aan? Uh, ja, wie heeft die schuld dan? Eigenlijk uh, wij met z'n allen. Want niemand heeft zich eigenlijk echt uh, in die jaren zorgen gemaakt... En, uh, over die pensioenen. En uh, heeft zich er eigenlijk uh, echt in verdiept. van uh, Hoe zit dat nou? En, en gaat het wel goed? Uh, en de, de besturen van de pensioenfondsen... die vonden dat, uh, ja, die vonden dat denk ik ook wel prettig. Hè? Die besturen bestaan uit werkgevers en, en, en vakbondsbestuurders eigenlijk. En uh, die vonden dat wel ook denk ik wel makkelijk dat ze niet op hun vingers gekeken werden. En, uh, Voelen en, uh, ze zich helemaal niet verantwoordelijk? Nou je merkt nu wel dat sinds, uh, sinds de problemen nu echt, echt groot worden. Dat de pensioenfondsen toch, uh, toch wel een beetje beginnen toe te geven nu van ja het is niet allemaal, uh, allemaal helemaal goed gegaan. En in onze uitzending zegt Gerard Riemen... die is directeur van de overkoepelende pensioenfederatie... die zegt daar ook wat over. De pensioensector erkent dat dat in het verleden beter had, had gemoeten. Dat had anders uh, gemoeten. En dat heeft ook te maken met, met, met de ambitie van al die pensioenfondsbestuurders. Die willen gewoon al die mensen een van een pensioen geven. Ja, daar is, als je er nu naar kijkt, zie je dat men zich daarin vergalopeerd heeft. Ja, de pensioenfondsen hebben zich vergalopeerd, zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. Maar het is eigenlijk sinds kort dat ze een beetje dat boetekleed aantrekken. Zijn ze ook zo open over de kosten die ze maken? Uh, nee, helaas nog niet. Het uh, is eigenlijk heel onduidelijk wat voor kosten uh, pensioenfondsen nu eigenlijk maken. De, de, de pensioenfondsen hanteren steeds het argument uh, uh, dat dit stelsel moet blijven bestaan. Omdat zij voor weinig kosten uh, uh, dat pensioengoed regelen. En, en bijvoorbeeld verzekeraars zeggen zij, die zijn, die zijn veel duurder, die hebben veel hogere kosten. Maar uh, als je je dan vervolgens gaat vragen, wat zijn jullie kosten dan precies? Ja, er wordt steeds uh, genoemd door, door Gerard Riemer... onder andere ook een, een percentage van 3,5 procent. Maar als je dan doorvraagt, blijkt dat dat niet, in ieder geval niet alles is. En uh, vanuit de politiek wordt er al, al jarenlang gevraagd maar, uh, aan de pensioenfondsen: maakt het nou eens transparant en helder? En nu hebben ze beloofd dat in 2014 uh, daar duidelijkheid over komt. Maar mij is eigenlijk een beetje een raadsel waarom dat zo lang moet duren. En als mijn pensioen straks nog niet kan worden uitgekeerd, kan ik dan bijvoorbeeld naar de rechter stappen? Dat is een, een vraag die wij eigenlijk ook hadden. En die hebben wij uh, gesteld aan uh, mevrouw Emily Schols. Uh, zij is uh, juriste en, uh, en deskundige op het gebied van pensioenen. En uh, ze zeiden dit over: Kijk, het pensioenfonds heeft het geld niet. Als het pensioenfonds. Ergens allemaal potjes zou hebben waarvan ze zouden zeggen: van ja, maar die bewaren we nu, daar doen we straks wat mee. Nee, de pensioenfonds heeft een lage dekkingsgraad. Dus als je dan als een bepaalde groep gaat zeggen: ja, maar ondanks het feit dat het pensioenfonds te weinig middelen in kas heeft, willen wij het volle pond uitbetaald krijgen. dan denk ik dat een rechter daar niet 1, 2, 3 in meegaat. Nee. Ja, dat is een lastig traject. Iedereen krijgt dus ook eigenlijk te maken met die pensioenproblemen. Maar wie zijn nou eigenlijk de grootste slachtoffers? Uh, als er niet, uh, niet uh, ingrijpende veranderingen komen... zijn eigenlijk de jonge werknemers, dus de mensen die nu 20, 30 zijn... die zijn uh, straks uh, behoorlijk te pineut. Uh, want die kassen die, uh, die, die raken leeg. En uh, ja, uh, het, het gevaar bestaat dat er heel weinig... Uh, Overblijft. En er is één persoon in Nederland die al jarenlang daarop hamert. En dat is uh, Martin Piekaard. En hij heeft daar vorig jaar ook een boek over geschreven. Dat heet de pensioenmythe. En hij zegt daar in onze uitzending uh, dit over. Jongeren moeten zich absoluut zorgen maken over hun pensioen. Uh, ze worden eigenlijk een beetje in het pak genaaid op dit moment. Ze moeten jarenlanger doorwerken dan de mensen die nu met pensioen gaan. Ze betalen veel meer premie. Ze krijgen veel lagere uitkeringen. En uh, bovendien krijgen ze veel meer risico. Een pensioen wordt veel risicovoller. En het is zelfs zo dat als er niet wordt ingegrepen... dat ze een grote kans hebben dat er, dat er niks voor hen overblijft. Dat is duidelijke taal. Frans, is het tij nog te keren? Uh, nou, eigenlijk, uh, als, je, als je alle opties goed bekijkt... dan is eigenlijk het enige wat, wat, wat het tij nog enigszins zou kunnen keren... is korter op, op de bestaande pensioenen. Tenminste. En hoeveel dan? Ja, daar, daar er is uh, enige discussie over. De Nederlandse bank heeft, uh, heeft al aangekondigd... dat die kortingen er volgend jaar moeten gaan komen. En, en die hebben daarbij gezegd... Uh, ja, maximaal 7 procent. Uh, die mevrouw Emily Schols die, die we net al gehoord hebben... Die, uh, die zegt, ja, ik denk eigenlijk... als een pensioenfonds er zo slecht voor staat... dat uh, als je serieus wil oplossen... moet dat er eigenlijk 15 of 20 procent zou moeten worden gekort... dan vind ik eigenlijk dat dat dan ook uh, maar moet gebeuren. Dat is een flinke hap. Dat is een flinke hap en... Uh... Ja, de, uh, stel dat je bij een pensioenfonds zit dat heel erg slecht is. En, en, en, en er moet 15 of 20 procent gekort gaan worden. betekent dat voor... Uh, heb je toch honderden euro's honderden euro. Per ja, termijn, ja voor sommige gepen wel. gepensioneerden zou dat, uh, zou dat wel eens op honderden euro's per maand uh, uit kunnen gaan komen. Maar wat moet dat moet? En Ja, dat is een heel harde boodschap. Maar uh, ja, uh, uh, wat er niet is kun je ook niet uitgeven. Dat en, is een.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 De prijs voor een liter benzine is nog nooit zo hoog geweest. 1,78 euro moet er gemiddeld worden betaald aan de pomp. Een volle tank kost voor veel mensen daardoor meer dan 100 euro. Ik praat over oorzaak en gevolg van de hoge benzineprijs... met autojournalist Wim Oudewernink. Wim, goedemorgen. goedemorgen. Waarom is die benzine zo vreselijk duur? Nou, enerzijds zou je denken, het is een recessie in Europa... dus er is niet zoveel behoefte aan benzine. En auto's worden zuiniger, dus dat ook niet. Maar aan de andere kant, de economieën in Zuid-Amerika... met name Brazilië, uh, India en China, ja, die blijven maar groeien. En daar is de vraag enorm groot. Die, die, die schiet omhoog. En de olieprijs is dus nu uh, 101 euro. Hij is dan even 25 euro zak, eurocent gezakt, maar hoe lang ja, duurt dat? Ja, dat zit ook niet veel zo aan de En uh, je zegt 1,78. Ik heb inmiddels 1,79 gezien... Uh, het, uh, het, we halen de 1,80 wel dit jaar. Dat doet ou. Uh, toch, in België, daar moet natuurlijk ook worden betaald voor benzine... maar een duppie goedkoper soms. Ja, en dat Hoe heeft toch dat te maken dan? dat uh, de fiscus in Nederland... toch net iets meer op een litertje benzine wil verdienen. Het kwartje van kok is ons uh, nooit teruggegeven. Dat zal ook nooit meer gebeuren. Uh, maar uh, het, het schiet omhoog en proportioneel ook. Hè. Als de basisprijs al uh, hoog is met de met, met, uh, accijnsen... dan gaat die 19% beter btw ook extra doorwerken. De belastingdruk is hier dus een stuk hoger. En dan is er ook nog eens een keer de kwestie rond Iran. Ja. De, dat de, de, de, de boeren straf afsluiten. Hormois, Wat ja. natuurlijk een beetje, een, een, beetje een, een risicofactor is op het ogenblik. Maar bovendien heeft Iran gezegd dat ze een aantal Europese landen niet meer olie willen leveren. Nederland is maar voor 2% afhankelijk van Iraanse olie. Lees je dan. Maar al die kleine dingen die, die zetten een enorme druk op de, op, de, op de basisprijs. De ruwe olie natuurlijk. En uh, daar, uh, daar kan je natuurlijk natuurlijk een hoop voor mee compenseren door uh, biobrandstoffen te gaan invoeren... door zuinige auto's op de weg te zetten, elektrische auto's, hybride auto's... maar toch, die prijs gaat omhoog en die prijs van benzine de gewone benzine aan de pomp, die gaat ook bepalen... Hoe, hoe andere brandstoffen zich en andere autotypen en motortypen zich gaan ontwikkelen. En die zuinige auto's hebben we natuurlijk al wel. Helpt het dan ook echt? Ja, dat, dat helpt. En een, een stagiair bij de BOVAG die heeft dat zelfs uitgerekend. Die, die zegt dat in 2020 dan zal de benzineconsumptie 14% minder zijn dan nu... En dat komt neer op 1 miljard liter minder benzine Goeiedag. dan nu per jaar. Dus dat is nogal wat. Uh, die zuinige auto is nu natuurlijk actueel... omdat je daarmee de CO2-emissie verlaagt. En dat is weer goed voor, voor het milieu, zeg maar. Maar in de toekomst gaat dat ook doorwerken... in de brandstofbehoeften, in, in de, brandstofbehoefte, de benzinebehoeften. Uh, er zit al 3 tot 5 procent uh, biobrandstof in benzine. Dat gaat misschien ook nog hoger worden. Dus wat dat betreft uh, gaan er allerlei, allerlei posities in de markt gaan verschuiven. Duurt nog even hè? 2020. Tot die tijd kan je het jezelf natuurlijk wel aanleren, dat zuinige rijden. Want een zuinige auto alleen is niet genoeg. Hoe doe je dat? Nou, het, uh, het nieuwe rijden, dat wordt al uh, vaak uh, gep gepromoot. Hè? Bij lage toerentallen opschakelen. En niet op het laatste moment remmen. Maar uh, ProDrive van uh, Mark Maars kant in Lelystad, uh, daar hebben we een paar maanden geleden mee gesproken over het gebied Gebruik van winterbanden en winterrijden. Die heeft inmiddels een, een cursus opgezet met, uh, met Shell Notrebenen en ALD Automotive Kijk. en Goetje. Uh, om gewoon zuiniger te leren rijden. Het, zijn, uh, het is een online cursus uh, in, in zes modules. En daar gaat men wat verder dan alleen zeggen: je moet bij. Gewoon lage toerentallen opschakelen. Daar gaat men ook zeggen waarom. En vooral ook met hybride auto's. Want dat is op het ogenblik het punt dat de particulier met die kleine zuinige auto's... die is wel bewust. Die geeft niet zoveel gas en die denkt ik spaar weer een litertje. Maar de leaserijder die heeft het voordeel van weinig bijtelling. Hij krijgt een mooie hybride auto. Een Toyota Prius of, of wat dan ook van de zaak. En vervolgens gaat hij op een ouderwetse manier vol gas er tegenaan. En zo'n cursus die gaat zo ver dat je ook leert om juist met die hybride auto's... Het uiterste eruit te halen. En dan kom je verrassend lage verbruikscijfers uit. En door het inzichtelijk te maken, denken mensen, ah, zo werkt het dus. Zo werkt dat. En dan blijkt dat je helemaal niet 80 km per uur hoeft te rijden om zuinig te zijn. Je kan gewoon met het verkeer meekomen. Anderzijds, als er een 130 km per uur een beperking komt in Nederland in plaats van 120, dat is natuurlijk contraproductief in dit hele verhaal. Dat werkt niet echt, hè? Um, 180 gaan we nog wel halen, zei je al. Wanneer denk je dat die in je zicht komt? Ik denk die 180 uh, zal zeker dit jaar gehaald worden. En uh, ik, ik, ik schat het zo in dat die 2 euro ook nog wel in zich komt de komende paar jaar. En dat is weer een voordeel voor de, zeg maar de, de mensen die, die elektrische auto's promoten... of hybride auto's promoten, of die, die stekkerhybrides die je gedeeltelijk elektrisch rijdt. Want die zijn nu nog erg duur. Maar wanneer de benzine zo duur wordt, dan wordt het toch elektrisch rijden. wordt interessanter om dan te laden in stopcontact in plaats van bij de benzinepomp. Ja, gaat de prijs dan ook weer een beetje omlaag als we allemaal op die auto overstappen? Dat hangt er vanaf hoe die ontwikkeling van elektrische auto's ook in landen als China... Want wij zijn natuurlijk maar met 17 miljoen in uh, Nederland. 7 miljoen auto's. Maar in China zijn ze toch met iets meer. En als die daar allemaal uh, benzineauto's gaan rijden... of dieselauto's... dan gaat het natuurlijk uh, veel verder omhoog, die prijs. Maar als zij ook elektrisch gaan rijden... en er is een sterke trend om met name in de grote steden... Uh, vanwege het milieu ook uh, elektrisch en schoon te gaan rijden... dan zou dat daar ook wel weer eens een uh, effect op de totale olieprijs kunnen hebben. Maar het wordt niet meer wat er in de grond zit. Het wordt alleen maar minder. Het duurt nog even in ieder geval. Geval, voordat we wellicht allemaal uh, wereldwijd in zo'n elektrische auto uh, zitten en we dus weer een beetje omlaag gaan. Wim Oudewierning, dank en tot volgende week. Tot volgende week. Wat is er vanavond nog te zien op de televisie? Om vijf voor half negen ontvangt Twanhuis collega Matthijs van Nieuwkerk. Alles wat u altijd al had willen weten van de onvolprezen presentator van de wereld draait door op Nederland 1 te zien. En om tien over neemt tien voor half tien dus op Nederland 2 Zembla over het eh, pensioensprookje. Daar hebben we u al over bijgepraat. En collega Felix Meurders, jawel, zit al vanaf kwart over acht op de bank naar de ZDF te kijken. Want dan begint... En Mainz blijft Mainz, wie er singt en lacht. Maakt u daar maar eens een heel mooi plaatje van in uw hoofd. Hier stee ik nu, ich arme Tor. Bij de Fußball-Weltmeisterschaft we met Gottes Hilfe Platz 3 geschafft. Hauptsache Italien is het niet. Ja. Ja, en geloof me, hij is daar echt wel tot 12 uur zo'n beetje zoet mee. En misschien nog wel langer. Straks lunch op deze zender, Frank Dumontje. Ja, ik probeer mijn voorstelling te maken hoe dat gaat. In je hoofd, hè? in je hoofd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. Op jouw lijstje staat niet de laatste aflevering van Esther World Turns. Want, uh... Oh, is die ook vanavond? Jazeker. Vanmiddag? Vanavond, ja. ja. ja. Ben je, ben oh. je uh, nou, ik heb het, ik, nou, ik heb het een beetje gevolgd toen ik uh, wat jonger was. Maar ik heb het op een gegeven moment losgelaten, want ik kon het niet meer volgen. Al die huwelijken en weet ik veel wat. Nee. Nou, ik, de laatste, de laatste aflevering is uh, volgende week te zien. We praten erover. We praten vooral natuurlijk met Peter van der Meers van NSC Handelsblad... over uh, het overlijden van Annie Ramdas, uh, columnist daar... Nee. en een van onze uh, forumleden. Dus wij praten over... Uh, wat hij betekent heeft. En, nou, afijn, dat soort dingen. Over de Partij van de Arbeid gaan we het hebben, over de opschudding... nadeling van het trouwinterview van Spekman en uh, Cohen. Um, en we gaan het hebben over het interview uh, met uh, Al-Haddad, de sharia-geleerde. Waarbij ik me steeds afvraag of je nou sharia-geleerde bent... of dat je dat zelf kan roepen over jezelf. Oh, dat is een goede, dat weet ik eigenlijk niet. Word, word je benoemd of, of ja, ben je zelf benoemd? Ja. ja, ik heb het idee ik dat als je maar voldoende uh, Koran-citaten kent... dat je dan zelfs bent. Dan zeg dan je, ik bent. ben het. Ja, het zou kunnen. Ik weet het echt niet. Oh, maar goed. Het oh. interview met, met Nieuwsuur, daar gaan we het nu over hebben. Over de media-aspecten. Ik zit nu heel hard in mijn hoofd te denken... Tot welke deskundige zou ik mezelf kunnen uitroepen? Of jij nou, bijvoorbeeld? Ja. To, nou, zeildeskundige, drumdeskundige. Ik heb nog oh, een paar rare afwijken. Oh, ja, maar, ja, maar is dat, dat is dan wel zelf benoemd wellicht. Ja, ja, dat is ja, absoluut zo ja uh, Frank Dumos, onze zelfbenoemde ja, uh, deskundige en presentator van uh, van lunch straks op deze zender en daarna Stand.nl natuurlijk ook met hem. Ik zeg, goed weekend. Surf naar de gids.fm. Tot maandag.